Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel. Vakbondsleden van FNV en CNV hebben ermee ingestemd... en daarmee is het definitief. Eerder gingen de werkgevers al akkoord. In de nieuwe CAO krijgen ziekenhuismedewerkers in twee jaar tijd... 8% meer loon en een eenmalige uitkering van 1200 euro. En sinds de zomer medewerkers actie voor een nieuwe overeenkomst... met onder meer een landelijke staking... Bij Amerikaanse luchtaanvallen op de grens tussen Irak en Syrië... zijn volgens Iraakse bronnen 25 doden gevallen. Onder meer opslagplaatsen voor wapens en munitie werden geraakt. Het bombardement was gericht tegen een shiïtische militie... die wordt gesteund door Iran. In Amerika houdt die militie verantwoordelijk voor een aanval... met tientallen raketten afgelopen week op een militaire basis in Irak. En daarbij kwam een Amerikaan om het leven.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 Goedemorgen voor maandag 30 december en we hebben af 123 dagen tot Formule 1 en morgen is het Oudjaarsdag. Mijn naam is Wattesans ik ben tot 10 uur bij je met de ZFM Wake Up. Goedemorgen. Uit dan is het 4 graden op de officiële ZFM-thermometer. Oh, oh, oh. En we doen rustig aan. Het is nog vakantie. Het wordt een stralende dag vandaag. Langzaam komt de zon op vanuit de studio hier in ZFM. En we beginnen gewoon lekker rustig met Tony Brexton. Goedemorgen, Sandfoot. I can't imagine you touching me private Het moet zijn bij een redelijke vorst en dat kan zijn van 0 tot min 10 graden in het frisse zeewater te duiken. Zandvoort krijgt zijn eerste badgasten nieuwjaarsmiddag. Vroeger kan men het badseizoen al niet openen. Daaronder zijn leden van de zwemvereniging jacht. En werkelijk gaat er één kopje onder. Dat geldt dan meteen ook voor de rest. Wegwezen jongens, de eer is gered. En nu zou een bezadigde toeschouwer ze kunnen afvragen waarom doen ze dat nou allemaal?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 En dat was Lenka hier bij ZFM waar het richting de klok wat over achter gaat. En je hoort hem al, Herbert Groenemeijer, ik beloof je. Ik draag geen kerstplaten meer. Hier is hij, land unter. Dat ik mij We zijn mij voor onze duitse gasten hier in Zandvoort. Waar het inmiddels 18 over 8 is en de zon komt echt prachtig op, zie ik vanuit de studio. Gaan we door met Bo Cyrus, die winnaar van heel lang geleden, maar Hij heeft toen een mooie plaat gemaakt: die Erik, dat is hem hier bij 7 you just a Top 2000 spelen. Ik weet niet waar je staat, maar dit, deze plaats staat heel erg hoog in de top 2000. Maar je luistert niet naar de top 2000, je luistert naar ZFM hier live vanuit Zandvoort. En de wachttijd voor de ZFM-studio is 0 minuten, dus je bent van harte welkom.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 Ja, en als je dan toch wil weten, hij staat nummer 23 in de top 2000. Maar heb je hem hier al gehoord bij ZFM Zandvoort? En over ZFM Zandvoort. Het is even stil en dat doe ik omdat ik volg de plaat heeft geen intro. Die plaat die komt ook uit Zandvoort. Tenminste, Wendy Moore komt uit Zandvoort. En Wendy Moore heeft een nieuwe plaat gemaakt. En uh, ja, die is twee weken uit. En die is gewoon hartstikke goed. En die hoor je hier bij ons rond de klok van half negen. Dat is nu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 TV. Is dit Zandvoortse Wendy Moore was dat. Met een nieuwe plaat Relapse, gloednieuw. Hier bij ZFM, waar het half negen geweest is. En wij doorgaan met Shakira. <middels> Mira, te juro que eso no es mens is. Ik heb een mala intenção. Ik heb een beetje burger van je. Amigo, ves, dat se sabe. Un día digo que no een sí. otro que sí Ik soy un mooie kist. Ik ben een mooie kist. Ik puro een mooie puro Ik ben een mooie kist. Ik ben een mooie kist. Ik ben een mooie puro Ik Puro een Ik ik bent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 wil je dat niet? Ik heb een mala intenzione. Ik heb een beetje burger nodig. ik ben. een masochista. Met mijn kopje een egoïsta. Puro, puro, chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero, aunque no que quieras. Chantage, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie. Puro, puro chantaje. puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero que no quiera. Puro, puro Chanta vas libre como ja, el ja, aire. Ja. Soy ja, el tíne de nadie. Ja. Nadie, eh eh eh. Nadie, eh eh eh. Nadie, eh eh eh. Nadie, alright, eh right, baby. Shakira it Aluma. Uh -huh. Pretty boy, you my baby, lo Pretty boy. En dat was Shakira hier bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Nog één keer, nog een Duits plaatje. Dat is ook de laatste hoor, voor vandaag. beloofd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 Ohne dich, alle onze wünsche haben we zerstört. Steige wieder in den Turbus, und ich riech an je Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ik wieder aus dem Bus aussteig. Wie kan man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ik ben gerade so krass. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kan man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem Scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerlissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war, ich will nicht mehr wissen, warum es war. War. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du heul bist. Ich hänge besoffen ab in irgendwelchen Bars Und ich merke, dass ich ohne nicht allein bin Augenlinge spiegeln sich in meinem Glas Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling Und ich warte auf ein Signal nur noch ein letztes Mal doch das Endort nicht Denn mir ist klar Es wird nie mehr wie es war Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich Denk an dich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 Dat is wel Jojo met Henning May vermissen. En dan gaan we lekker door met een lekkere oude plaats. Tenminste oud, de jaren 80. Blondie. Ja, leuk om weer te horen. We hadden hier bij ZFM 1977, Blondie, Heart of Glass. En dan gaan we door met, met Drenthe. QB in the Blizzard, Blues, De Low Country Blues. Hier bij ZFM waren het 20 voor 9. Is. in in no Most of the time it's raining, rare is the sun. Watching TV But the things they are telling you make no sense to me We in the blizzards hier bij SFN waar het kwart voor nees. We blijven nog even lekker in het rustige tempo met de County Cranberries. A Long December. Het is bijna afgelopen. A long December and there's reason to believe maybe this year will be better than the last. Can remember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 Thank you should Sometime after 2 a.m. and talked a little while about. And it's one more day up in the canyon And it's one more night in Hollywood And it's so long since I've seen the ocean I guess I should Long December, Counting Rose. Hier bij ZFM waar het bijna tien voor negen is. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot tien uur bij je. We gaan door met de muziek van 2019. Billie Eilish, Everything I Want. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. It might have been a nightmare To anyone who Yeah, Do you Dagmorgen morgen, of overmorgen. En dan verandert er weer heel veel. Hey, wat maar, leuk zeg, Maar dat wint allemaal. Al die tentjes. Leuke plekjes. Fijne mensjes. Oh. Cappuccino. Wil je sojamelk? Of amandelmelk? Is dat glutenvrij? Ben je vegan? Heb je opties oh. hier? Alle kanten op. Saaf en Aafke Romein wordt het bijna 9 uur. Na 9 uur ben ik terug en uh, hebben we nog een heel leuk, uh, leuk tweede uur. Nog even wat huishoudelijke mededelingen. ZFM zet natuurlijk deze week gewoon ook live uit vanaf de nieuwjaarsreceptie. Dat is aanstaande vrijdag. Zaterdag weer een live uitzending. Goedemorgen Zandvoort. En zondag is ZFM live bij het nieuwjaarsconcert. Dus uh, drukke dagen hier bij ZFM. Maar we doen het graag. En je bent van harte welkom bij al die uitzendingen. Tot zometeen na 9 uur.